1 uur. Hallo. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bij strafzaken wordt steeds vaker een mediator ingezet. Een werklunch met mediator Manon van Doren. Nu eerst het nos Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Klokkenluider Snowden, nergens welkom. Van Torenburg van het CDA leidt mogelijk Vira-enquête. en elektrisch rijden duur, maar wel duurzaam. Er is veel zon, er is ook sluierbewolking. Het wordt 22 tot 24 graden. en tegen de avond is er kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd regen, en 16 tot 19 graden. Vanaf donderdag vrij zonnig en droog. In het weekend wordt het 20 tot 25 graden. Steeds meer landen waar de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden asiel heeft aangevraagd... zeggen dat zo'n verzoek vanuit het buitenland niet mogelijk is. Duitsland, Noorwegen, Spanje, Oostenrijk, Finland en Zwitserland... zeggen dat Snowden alleen op hun grondgebied asiel kan aanvragen. En India en Polen wijzen een verzoek al bij voorbaat af. De klokkenleider zit al ruim een week in de transitruimte van het internationale vliegveld van Moskou. Volgens Wikileaks heeft Snowden in totaal 21 landen asiel aangevraagd, waaronder Nederland, zegt correspondent David-Jan Godvoort. De druk van de Verenigde Staten op allerlei landen waar, hij mogelijk, waar Snowden mogelijk naartoe zou kunnen gaan is enorm groot. En zoals ik zeg, er zijn maar een paar landen die uiteindelijk misschien ja zullen zeggen. Maar vooralsnog is het nog volstrekt onduidelijk welke landen dat zou, zouden kunnen zijn. En ook voor Nederland geldt dat Snowden alleen op Nederlands grondgebied een geldige aanvraag kan doen. De klokkenluider had ook asiel aangevraagd in Rusland, maar heeft dat verzoek ingetrokken. Dat was omdat uh, Poetin gisteren heeft gezegd... dat er inderdaad voorwaarden aan verbonden zouden zijn. En de belangrijkste was dat uh, Snowden op zou moeten houden... met het lekken van geheime informatie... met het beschadigen van de Verenigde Staten zoals Poetin het no uh, noemde. En dat is voor, uh, voor Snowden een klokkenluider... Uh, nu eenmaal een stap te ver. Dat betekent, betekent overigens niet dat Rusland hem nu gaat uitleveren. Want ook daarvan heeft Poetin gisteren gezegd dat dat niet zal gebeuren. Maar omdat Snowden Rusland niet in mag, kan hij het vliegveld niet verlaten... en dus ook geen ambassade in Moskou bereiken. Pensioenfondsen willen fors investeren in Nederland. In woningen, infrastructuur, duurzaamheid en hypotheken. En vandaag worden die plannen aan de top van het kabinet gepresenteerd. Er wordt al meer dan een jaar gepraat over onder andere de voorwaarden en garanties die pensioenfondsen stellen aan die investeringen. Peter Blok zit in Den Haag. Wie zit er vanmiddag om de tafel, Peter? Nou, het is in ieder geval druk aan tafel. Veel pensioenbestuurders met veel miljarden op hun bankrekening... die ze ook best eens in Nederland zouden kunnen investeren. Dat wil het kabinet graag. Dat wil ook PvdA-leider Diederik Samsom. Maar ja, dat doen ze alleen als ze garanties krijgen... dat hun investering wordt terugverdiend en ook flink meer geld oplevert. Nou, dan zitten aan tafel de ministers kamp van Economische Zaken... die de economie een boost wil geven. Dijsselbloem van Financiën. In hoeverre wil hij voor risico's garant staan? Uh, Schuld ze ook, want de pensioenfondsen willen ook geld in infrastructuur steken. En ook uh, Stef Blok, minister Blok, die over de hypotheken gaat. Nou, die pensioenfondsen kunnen dus voor meer geld, voor meer zuurstof voor de economie zorgen. Zo noemen premier Rutte en vicepremier Jaasje dat de laatste tijd. Nou, wat er mogelijk is vanmiddag, dat zal moeten blijken. De wil is er in ieder geval bij de pensioenfondsen. Ja, het kabinet kijkt nu hoeveel garanties er ook gegeven kunnen worden. En Zijn die garanties waar dan over gesteggeld wordt... is dat de reden dat het allemaal zo lang duurt? Ja, die onderhandelingen duren inderdaad uh, zo lang... omdat de pensioenfondsen dus keiharde toezeggingen willen... en zo min mogelijk risico's lopen. Ja, het kabinet wil uh, op haar beurt natuurlijk niet... voor alle kosten en risico's oplopen. Ja, aan de andere kant is dat uh, pensioenfondsgeld... Uh, uh, dat geld uit die pensioenfondsen natuurlijk meer dan welkom. Kan het de kwakkelende economie die bekende boost geven. Ja, dus uh, dat is uh, allemaal flink onderhandelen. Uh, de verwachting, uh, omdat het allemaal moeilijk complex ligt... is dan ook dat, uh, dat ze er vandaag nog niet helemaal uit zullen komen. Ja, Wanneer wel? Wanneer komt dat geld Ja, Dat is, uh, dat is de vraag, hè, want dat geld moet wel zo snel mogelijk gaan stromen. Nu uh, houdt iedereen elkaar in een soort wurggreep en gebeurt er maar niks. Nou, de verwachting is dat de onderhandelingen doorgaan, ook deze zomer. En dat er dan op Prinsjesdag, behalve een uh, stevig bezuinigingspakket... ook een flink investering Investeringspakket is. Peter Blok. Ah ja, Peter Blok in Den Haag. Dankjewel. Het ziet er naar uit dat CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg... voorzitter wordt van de VIRA-enquêtecommissie. CDA-woordvoerder De Rouwe zegt dat ze tot nu toe de enige kandidaat is. En Van Torenburg zelf zegt dat ze veel steun van andere fracties krijgt, maar ze benadrukt dat de officiële verkiezing pas donderdag is. De enquêtecommissie gaat onderzoeken wat er allemaal is misgegaan met de Vira. En daarbij wordt ook gekeken naar het verloop van de aanbesteding van de hoge snelheidslijn. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Elektrisch vervoer. Is dat nou een hype waar heel veel belastinggeld in gaat zitten? Of is het de transportoplossing voor de toekomst? Vandaag is voor het eerst een langjarig onderzoek onder bereiders gepresenteerd. Het gaat om bedrijfsauto's van de gemeente Rotterdam, energiemaatschappij Eneco en netbeheerder Steden. Volgens onderzoekers is elektrisch rijden nog duur, maar wel duurzamer dan op benzine of diesel. Verslaggever Hendrik Willem Hof staat bij zo'n elektrische auto. Rotterdam elektrisch, Electric Try Me, staat er op de wagens voor het elektrisch vervoerscentrum naast het Centraal Station in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft heel veel geïnvesteerd in elektrisch rijden. In het vervoerscentrum, maar ook in de laadpalen, meer dan 300 nu in de stad, en in de elektrische voertuigen. Meer dan 60% van de voertuigen van de gemeente Rotterdam rijdt nu op stroomhybride. Of elektrisch? Het levert een betere luchtkwaliteit op, minder geluidsoverlast. Maar wat we tegelijkertijd zien is dat er nog wel wat geld bij moet. Maar ook dat is een. de prijzen dalen, de aantallen worden groter, de productie wordt efficiënter. Dus dat stapje moeten we nog maken. Lode Messenmaker, een van de projectleiders van het onderzoek. Nou is er de laatste tijd veel negatief nieuws over elektrisch lijden. De auto's zouden niet voldoen aan fabrieksopgaven van hoe zuinig ze zijn. En daarnaast zijn er ook heel veel zakelijke rijders ja, die gewoon met een hybride op benzine rijden... en hem eigenlijk niet aan de lader hangen. Geeft dat ook een negatief effect? Nou, wat we zien allereerst is dat inderdaad het praktijkgebruik nooit overeenkomt of nauwelijks met de test. Maar dat is niet anders voor elektrische auto's of hybride auto's... versus de diesels en de benzines die we al kenden. Wat wij zien is dat zelfs indien een plug-in hybride nooit laadt die niet onzuiniger en vaak zelfs zuiniger, schoner dus ook is dan een gewone diesel of benzine. En tel je dan ook mee dat de stroom wordt opgewekt bijvoorbeeld door kolencentrales? Ja, dat hebben we heel bewust wel gedaan. En zelfs dan is de elektrische voer en de plug-in hybrides zijn zuiniger, schoner dan de gewone voertuigen. Mevrouw van Huffelen, wethouder Duurzaamheid onder andere in de gemeente Rotterdam... Het is nog wel steeds heel erg duur en eigenlijk alleen maar weggelegd... voor mensen die bij bedrijven werken of een leaseauto hebben. Nou, gelukkig zien we dat elektrisch rijden steeds goedkoper wordt. En dat die betaalbaar worden voor een veel groter aantal mensen. Maar ze zijn ook vooral zo goedkoop voor uh, werkgevers, omdat er allerlei belastingvoordelen aan zitten. Dan gaat bijvoorbeeld per 1 januari uh, de bijtelling op die elektrische auto's van 0% naar 7%. Verwacht u niet dat dat ja, toch weer een heel negatief effect gaat hebben op elektrisch rijden? Nou, waar we uh, vooral op nadruk willen leggen is dat het belangrijk is dat het dat je een, een, een motivering houdt voor mensen... een fiscale stimulering houdt voor mensen die elektrisch willen rijden. En zorgen dus ook voor dat elektrisch rijden... een hele goede kans blijft houden in de komende tijd... om uh, verder te groeien. En we blijven in autosferen, want de autobranche in ons land... heeft een rampzalig half jaar achter de rug. De verkoop van nieuwe auto's daalde met ruim 36 procent. Verslaggever Louis Dekker zit met een grote ranglijst voor zich. Hoe komt het allemaal, Louis? Ja, er is eigenlijk maar één oorzaak. We kijken wel, maar kopen, dat doen we niet. Hoe graag meneer Rutte het ook wil, die dealers hebben het veel te rustig. Er wordt veel te weinig verkocht en iedereen is eigenlijk in gedachten al een beetje in 2014. Misschien dat het dan beter wordt. Er wordt niks verkocht. Iedereen kijkt de kat uit de boom. We zijn zuinig. We hebben de hand op de portemonnee. En welke merken hebben daar last van, of gewoon allemaal... Nou kijk, ik heb hier een prachtige top 50. Die staat op de site dealersupport.net. Ik kan het niet mooier zeggen dan het oogt. Hij is knalrood. 50 merken op een rijtje. Je ziet vier groene lijntjes. Hè? En dan moet ik ook nog zeggen, die vier merken die bij dat groene lijntje horen. Ja, dat zijn de stijgers. Ja, dat zijn de stijgers. Chrysler, Maserati, Bentley. En dan moet Chrysler, die hebben één auto verkocht. Vorig jaar nul. Dus dat is een stijging. Er is maar één merk dat echt ergens ja, voor staat dat je kunt zeggen... oké, okay, daar valt een verhaal van te maken, Dacia. Dacia is een merk dat plus, 10% als enige eigenlijk. En hoe komt dat? Ja, Dacia is een merk dat zich profileert als low budget. Dus die doen het goed in crisistijd. En de rest is allemaal oranje of nog erger knalrood. Ja. Ook Volkswagen, min 33%. En ik kan eindeloos doorgaan. Ja, juni was vooral heel erg. Hoe komt dat? Ja, dat is een, uh, daar zit het zelfs uh, dik boven de min 50 procent. Dat is wel een percentage met een verhaal. Dat komt vooral omdat je, als je vergelijkt met juni vorig jaar... er ineens een hele rare plus in het jaar was. 2012 was ook slecht, maar er was één maand die piekte. Dat kwam omdat 1 juli 2012... De BPM omhoog werd geschakeld, de, de aanschafbelasting, dus auto's werden duurder. Nou, wat doen we dan in Nederland? Dan gaan we allemaal in juni een auto kopen, omdat die dan nog goedkoper is. Nou, een plus in juni 2012 betekent automatisch een enorme min in juni 2013. Dus het is een beetje een vertekening, maar het eindigt het half jaar wel in stijl, zullen we maar zeggen. Want het is een, een, natuurlijk een desastreuze opeentelling, opsomming van... Uh, hele nare resultaten nee. geweest. Die eindigt met min 36 procent. En die vooral moet leiden tot een iets minder slecht tweede halfjaar. jaar. Dat is de hoop. Iets minder slecht tweede half jaar. Nou, we gaan het zien, Louis. Dankjewel. De toeslag voor AOW'ers met een partner die nog geen AOW krijgt... gaat geleidelijk verdwijnen voor de hogere inkomens. Dat plan was al aangekondigd in het regeerakkoord. En staatssecretaris Kleinsma heeft nu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De partnertoeslag wordt vanaf 2015 in vier jaarlijke stappen van 25% afgebouwd... voor AOW'ers met een inkomen van 46.000 euro en hoger. Zo'n toeslag is dus verdwenen in 2018. De maatregel geldt zowel voor nieuwe AOW'ers als voor mensen die die uitkering nu al krijgen. In Epe moet een kilometerslang hek voorkomen dat zwijnen vanuit de Veluwe het dorp intrekken. Wilde zwijnen richt al jaren schade aan in dat dorp. Zo worden er regelmatig tuinen omgevroed. en er zijn ook al honden aangevallen. En de gemeente wil nu voorkomen uh, dat allemaal door een hek van een aantal kilometers ten noorden van Epe te plaatsen, zegt burgemeester Hans van der Hoeven. Zwijnen horen niet in de dorpskern en daarom leggen we langs de rand van het dorp, uh, voor zover dat nog niet is gerealiseerd, een, uh, een raster aan. En dat is een hek van ongeveer een meter hoog met verschillende doorgangen voor verkeer, zoals auto's en fietsers, maar ook voor wandelaars en ruiters. En volgens de burgemeester kost het plaatsen van het hekwerk tussen de 250.000 en 300.000 euro. Sport. De renners in de Tour de France zijn na de dagen op Corsica vanmiddag uh, op het Va Franse vasteland te vinden. In het Zuid-Franse Nice staat een ploegentijdrit over 25 kilometer op het programma. En uh, verslaggever Gio Lippen zit er met zijn neus bovenop. Gio eerst even over dat parcours van die ploegentijdrit. Hoe ziet dat eruit en hoe is het weer bijvoorbeeld in Nice? Het weer is fantastisch. Nou. Er waait een windje, moet ik eerlijk zeggen. Ik kijk trouwens uit over de Middellandse Zee... wat we zitten aan de Promenade des Anglais. Dat is toch het mooiste plekje in Zuid-Frankrijk... waar je kunt vertoeven. En ik zie dat de vlaggen wel weer wat strakker staan dan vanochtend. Dus de wind trekt wel een beetje aan. En de wind komt recht van zee. Dat betekent dat de renners hem... Ja, als ze aan de laatste kilometers bezig zijn... eerst een beetje schuin van achter hebben. Want ze rijden dan toch een beetje landinwaarts lijkt het wel... zo langs die kust. En dan maken ze... Hier hier vlak voor de finish nog een bocht en dan krijgen ze een pal van opzij. Maar natuurlijk gaat die wind dan wel een beetje meespelen. Het is een lastig parcours in de zin dat het 25 kilometer lang is. Het is vooral echt voor TCV's, voor mannen die hoog tempo kunnen maken. Weinig bochten, maar er zitten een paar bochten in, heb ik vernomen, die toch wel lastig zijn. Vooral in de buurt van het vliegveld waar min of meer een keerpunt is. En daar wordt het heel erg moeilijk. Zijn er wel kansen vandaag voor bijvoorbeeld Sky, eh, eh, BMC en Omega Pharma? Ja, dat denk ik wel. Dat zijn toch wel een beetje de ploegen waar je normaal gesproken mee rekent. Eén ding, Omega Pharma heeft een groot probleem natuurlijk. Omdat Tony Martin de wereldkampioen tijdrijden euh, ja, zwaar geblesseerd is geraakt bij die val in de eerste etappe. Nicky Terfstraat, toch ook wel iemand die aardig tempo kan rijden. Hè, werd niet voor niks tweede op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Die is gisteren gevallen. En Mark Cavendish, ook onderdeel van die trein, want hij zal er gewoon mee moeten draaien. Ja, die is een beetje ziek. Die heeft antibiotica geslikt, die heeft last van de hooikors, Had die tenminste op Corsica. En uh, dat, dat werkt allemaal niet lekker mee. Uh, ik zou nog een outsider erbij gaan zetten. Movistar. En het mooiste van die tijdrit van vandaag is, het gaat gewoon om die ene seconde. Hè? 71 renners op 1 seconde van Jan Bakelands, de leider in het klassement. En degene die de tijdrit wint, de ploegentijdrit wint, met meer dan één seconde voorsprong op Radiocheck, die pakt ook meteen de gele trui. En dan kun je meteen al wat namen afgaan. Simon Gerrans, de beste man van Orica, bij Omega Kwiatkowski, bij Sky Boas van Hagen en bij Garmin, David Miller, Movistar verder. Dat zijn de een beetje de mannen die na deze tijdrit wel eens in het geel zouden kunnen staan. Griuw Lippens vanuit Nice. En dat gaat die eh, Bakerlands natuurlijk niet houden vanmiddag. U gaat het horen hier bij Radio Tour de France. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws om 14 over 1. Steeds meer landen zeggen dat klokkenluider Snowden alleen in een land zelf asiel kan aanvragen. En niet vanuit Moskou. CDA-Kamerlid van Torenburg is tot nu toe de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Vira-commissie. En de verkoop van nieuwe auto's is in het eerste half jaar met 36% gedaald. Het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 En CRV. Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een werklunch met mediator Manon van Doren. Mediators worden steeds vaker ingezet bij strafzaken namelijk. Voor in de praktijk kijken we deze week mee achter de schermen van een jongerencamping in Renesse. Daar moeten de tieners geregeld even tot de orde worden geroepen. En het ergste is dat jullie ons personeel niet serieus nemen. En dan het begon met kanker en willen, zooi en.. Uh... Natie en zo. De, de gasten moeten wel uh, opgevoed worden. En wij constateren dat ze wel voeding gehad hebben. Maar op dat, uh, dat is wel eens weggebleven. Uh, zo rond half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan. De spijtbetuiging van Ascher over ons slavernijverleden is voldoende. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan uh, 70-70. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpuntnl. En als u twittert, eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Strafzaken worden steeds vaker opgelost met zogeheten mediators. Deze bemiddelaars gaan om tafel met slachtoffer en dader... om te proberen een rechtszaak te voorkomen. Onderzoek van de Universiteit van Maastricht wijst uit... dat in die stad, Maastricht dus, in 70% van de gevallen... een rechtszaak kan worden voorkomen door bemiddeling. Het ministerie van Justitie heeft een paar jaar geleden... de organisatie Slachtoffer in Beeld aangewezen... om deze slachtofferdadergesprekken te voeren. En Manon van Doren is daar een van de mediators. Hartelijk welkom. Dank je wel. Um, ja, dat lijkt me best een moeilijk werk, want je moet ruzie en de mensen bij elkaar brengen. Uh, waarom is mediation belangrijk? Uh, nou, in de strafrechtmediation uh, is het heel belangrijk dat. Uh nou, dat het een andere manier is van uh, aanpakken van de strafzaak. Hè? Dus je komt uh, als je echt puur praat over bemiddeling in het strafrecht, dan uh, kunnen hebben daders en de slachtoffers een kans om uh, bij elkaar aan tafel te komen en met elkaar te bespreken wat ze willen bespreken. Dus. Um, uh, uh, een slachtoffer heeft vaak vragen aan de dader... waarom hij bepaalde dingen heeft gedaan. En een dader die zit soms ook echt met zijn daad... en wil gewoon graag excuses aanbieden. Nou. Maar en... er, zullen, er zullen ook mensen zeggen... waarom waar, waar moeten we eigenlijk een strafproces voorkomen dan eigenlijk? Waarom moeten we niet toch gewoon een rechter... een uitspraak laten doen over... Hetgeen gebeurd is. Uh, nou, sommige slachtoffers die vinden dat ook wel, maar er zijn ook wel uh, zaken die gewoon eigenlijk uh, niet in het strafrecht uh, thuishoren, die eigenlijk gewoon op een andere manier beter uh, opgelost kunnen worden. Ja. Want ik neem aan dat het gaat hier niet over enorme moorden en, uh, nee. en dat soort dingen. Nee, het zijn wel wat eenvoudige zaken. Hoewel ze ook uh, wel ernstig zijn. Uh, maar uh, inderdaad, het, uh, het zijn niet van dat soort ernstige zaken. En het achterliggende doel is ook om die, die uh, machine van justitie, die toch al behoorlijk vast zit. omdat ze het hartstikke druk hebben daar. om, om dat een beetje uh, los te. Uh, om in ieder geval dat te voorkomen? Uh, nou, ik denk dat uh, door uh, die bemiddelingen aan te bieden. dat het natuurlijk uh, invloed heeft op uh, de hoeveelheid zaken die er voor de rechter komen. dat maar uh, los daarvan uh, is het ook gewoon een uh, andere manier van afdoening. En die bieden ze dan nu aan. Ja. En uh, daar hebben ja, veel, uh, partijen, de beide partijen dader en slachtoffer wel profijt van. Hoe, ho, wel. hoe komt u dat u niet op de stoel van de rechter gaat zitten? Uh, nou, mediator is neutraal. Uh, ik uh, begeleid zeg maar beide partijen, dader en slachtoffer... om te zorgen dat ze een goed gesprek hebben met elkaar. Uh, de dader en slachtoffer die kunnen uiteindelijk beslissen in dat gesprek... of ze een bericht of een mededeling willen doen aan de rechter. Of uh, afspraken kunnen ze op bepaalde... Zetten. En dat noemen we dan een vaststellingsovereenkomst. En die gaat naar de rechter. En de rechter kan dat meenemen in, uh, in zijn beslissing. Maar daar staat de mediator uh, los van. Ja. Goed, maar ja. u, zit, u zit daar in principe met z'n drieën. Dus ja. het slachtoffer, de dader en u. Ja. ja, vaak ook nog wel eens wat steunfiguren voor dader en slachtoffer. advocaat ze... en zo. Uh, dat zou theoretisch kunnen. Maar uh, vaker zie je gewoon een, een directe uh, familielid bijvoorbeeld, die gewoon... Uh, die een persoon kan steunen. Letterlijk steunen. Letterlijk ja. steunen ja. gewoon door erbij aanwezig te zijn. Want ik kan me nog zo goed voorstellen dat u dan zit u daar te mediaten en dan, dan vertelt die dader eens, oh ja, trouwens, en ik heb nog uh, dat en dat gedaan. Dus u, u krijgt dan ineens informatie die u misschien ook ja. niet wil weten. Nou, dat is op zich wel wat we, waar we uh, de dader van tevoren over inlichten. Dat op het moment dat hij uh, andere delicten uh, gaat bekennen, dat wij daar, uh, dat dan houdt onze geheimhoudingsplicht op en dan moeten wij daar ook melding van maken. Nou, even nou terug naar het begin. Want uh, op, moment, uh, op een zeker moment geven dus daderen slachtoffer aan dat ze dat graag willen. Mediation. Ja. En, en hoe gaat het dan in zijn werk precies? Nou, dan. Uh... Word ik daarvan op de hoogte gesteld. En dan benadruk ik de dader en slachtoffer. Uh, en dan heb ik vooraf een intakegesprek met ze. En bereid ik ook het gesprek met ze voor. Zodat ze ook niet voor uh, verrassingen komen te staan. Uh, als ze samen met elkaar aan tafel komen te zitten. Zodat de verwachtingen gewoon goed op elkaar afgestemd zijn. En dan, uh, dan plan ik een gesprek. En dan uh, komen ze bij elkaar. En dan hebben we, hebben we dat gesprek. Ja. En heb je ook een beetje spierballen om eventueel mensen uit elkaar te trekken als het toch misgaat? Nou, het gaat eigenlijk nooit mis. Want als je het misgaat, dan heb je niet goed en zorgvuldig voorbereid. Dus het is heel belangrijk dat je echt zorgvuldig voorbereidt uh, die gesprekken omdat, uh, kijk, als iemand, iemand kan natuurlijk best boos worden, en daar is ook niks mis mee. Maar van tevoren uh, bespreek je dan wel van, nou, oké, okay, als er iemand dan boos wordt, hoe gaan we daar dan mee om? En uh, misschien kan er een time-out uh, ingezet worden, en dan kan iemand gewoon even naar buiten om af te koelen. Ja, ja. Wat, wat, wat voor trucjes zet u nog meer in om, om die mensen op één lijn te krijgen? Uh, nou op zich ja eigenlijk uh, het voorgesprek uh, doet al heel veel van hè, wat willen betrokkenen nu uh, de ene wil excuses aanbieden de ander wil graag vragen op de antwoorden dus dat, daar zijn beide partijen vaak wel van op de hoogte uh, um... Ja, dus dat is eigenlijk niet zo heel lastig. Kijk, als je praat over uit de hand gelopen buren, uh, dan ja, is het ook vaak zo van hè, dat de dader had ook het slachtoffer kunnen zijn en andersom. Mm -hmm. En uh, die moeten dan verder daarna, die wonen bij elkaar in de straat. Ik, en... ik heb me gelijk de rijdende rechter in mijn achterhoofd. Ja. Dat soort kwesties die je daar voorbij ziet komen, dat soort ja, dingen krijg bijvoorbeeld, je ook. Ja, ja. en de rijdende rechter die neemt dan echt een beslissing waar beide partijen zich aan moeten houden en... Bij ons aan tafel is, zijn het de beide partijen... die invloed kunnen uitoefenen, ook op die beslissing inderdaad. Ja, ja. Maar wat is eigenlijk uw achtergrond? Hoe, hoe, kom je, hoe word je mediator? Uh, nou, op zich ben ik, uh, uh, ben ik strafrechtsjurist. Dat is mijn achtergrond, maar... Uh, je kunt gewoon een of nou gewoon, je kunt een mediation opleiding volgen, een basismediation opleiding, eh, die erkend is door de NMI. En dan eh, kun je ook vervolgens nog specialisatie hoe je mediation opleiding. En ja. een beetje mensenkennis is niet verkeerd lijken. Dat is me. Heel, belangrijk. Ja. Ja, heel belangrijk. We gaan even naar Marieke Witteman. Marieke, goedemiddag. Goedemiddag. Want jij bent uh, ooit slachtoffer geweest uh, en je hebt ervoor ge ge ge gekozen om dat ja, via mediation dus in ieder geval een vervolg te geven. Uh, ja. Kun je ze uitleggen hoe dat ging? Waar, waar ben jij slachtoffer van? Uh, ik ben slachtoffer geweest van een inbraak. En dat waren eigenlijk twee inbraken best wel kort na elkaar. Dus ik had eigenlijk vooral heel veel vragen over of het nou echt op mij gemunt was. Ook door dezelfde dader overigens of niet? Nee, dat is niet bekend. Ah. Maar... Bij het gesprek kwam het ervoor dat het door twee verschillende daders was. Dus dat het niet op mij gemunt was. En dat gaf me wel een uh, soort geruststelling. Dat het gewoon eigenlijk stomme pech was. Dat er bij mij twee keer ingebroken was. Maar eigenlijk kwam het erop neer dat ik een paar maanden na de inbraak... werd ik gebeld of dat ik dat gesprek wilde. En dat was eerst dacht ik wel van nou wil ik dat wel. Dus de dader nam het initiatief in dit geval? Ja. En wat, en wat ja, deed toen? je toen? Via Manon is dat contact gekomen zeg maar. Ja. En wat deed jij toen? Uh, wat deed ik toen? Nee, ik bedoel, je moest erover nadenken kennelijk en, en, ja. en toen uiteindelijk toch maar besloten om het te doen. Ja. Ja, wat het bij mij ook wel was, en dat geldt denk ik niet voor iedereen, maar ik was niet boos. Ik wilde eigenlijk gewoon heel graag weten uit wat voor pakket iemand komt om, om tot een inbraak te komen. En ik wilde heel erg graag zijn kant van het verhaal weten om voor mij het verhaal compleet te maken, om het los te kunnen laten. Dat was een beetje het idee wat ik had. En is dat gelukt in dat gesprek? Ja. Ik kijk er echt heel erg positief op terug. Het heeft voor mij gewoon ja, de andere kant van het verhaal laten zien. En ja, die jongen had echt heel veel spijt van wat hij gedaan had. En nou, ik heb ook mijn kant van het verhaal kunnen laten horen. van wat er is gebeurd met mij na die inbraak. En ik heb het idee dat het op hem ook indruk heeft gemaakt. En ja, ook zijn verhaal heeft indruk op mij gemaakt. Dat het ook voor hem het leven niet zomaar door was gegaan daarna. Maar dat ook voor hem er heel veel veranderingen waren. Dus ik denk dat het voor ons allebei een eye-opener is geweest. Dus eigenlijk goed om, om daarmee te gaan? Ja, ik, voor mij was het in ieder geval wel heel erg goed. Ik, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken... maar het was voor mij heel erg fijn om zijn verhaal te horen... en ook een gezicht te hebben bij degene die in mijn huis binnen was gekomen... en te weten dat het niet op mij gemunt was, maar gewoon... Toevallig mijn huis was. Ja. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Marieke Witteman. Ja, graag gedaan. Slachtoffer... Ja, dag en geholpen door uh, Manon van Doren. Die hier dus is om haar te vertellen over haar beroep uh, van mediator. Uh, er zijn ook mensen die er wel kritiek op hebben. Hè. Die zeggen, um, uh, ja, het heeft niet dezelfde juridische voorwaarden als een normale uh, rechtsgang. Ehm... Um... Nee, ja, kijk, bij een juridische rechtsgang ben je eigenlijk zeg maar, overgeleverd. En dan uh, ga je als dader gewoon een bepaald traject in... en uh, word je vervolgd en kom je op zitting. En uh, het slachtoffer heeft een, een ernstige, bij de ernstige zaken nog wel spreekrecht... Kijk, de voorwaarden voor een strafmediation: ja, het is vertrouwelijk, het is vrijwillig en uh, het is neutraal. En in zo'n gesprek kunnen, ja, kan ook het slachtoffer uh, aan het woord komen. En uh, zo, uh, nou ja, zoals Marieke ook zegt, uh, de vragen stellen en, uh, ja, dus dat is eigenlijk een free format daarin. Ja, dus ze, ja. kunnen, ze hebben zelf invloed en ze kunnen ook zelf het resultaat bepalen samen. Want, want als je grofweg gezegd kan je toch zeggen... Van ja het slachtoffer heeft, uh, heeft eigenlijk het meeste last over het algemeen. Dat, ja. die, is, die is immers ook slachtoffer. Ja. Um, uh, dus staat in zijn recht. En, en moet misschien dan toch in zo'n mediation gesprek wel uh, wat water bij de wijn doen. Dat, dat zou uh, ja, niet prettig kunnen voelen. Nee, dat klopt. Uh, nou ja, dat is ook weer zoiets van uh, goed informeren. Van wat zijn nu de gevolgen als een slachtoffer ook... In, uh, in een bemiddeling tijdens het strafrecht uh, zo'n bemiddeling ingaat... Um, uh dus ja, dat is goed te informeren. Maar vaak heeft een slachtoffer ook wel. Een, ja, die vindt het ook uh, belangrijk om uh, dat te doen. Bijvoorbeeld omdat ze invloed willen hebben op de, op de, op, op de schadebemiddeling. Hè, hoe hoog wordt het schadebedrag? Maar ook uh, dat ze het niet zover hebben willen laten komen voor de rechter. Een zaak. Dat ze zoiets hadden van... Ja, ik heb wel aangifte gedaan. Maar eigenlijk. Uh, ja, en nu staat hij voor de rechter. En dat had ik ook weer niet gewild. Dus op die manier kan hij dan toch ook. Uh, uh, het uh, omkeren, laat ik het gewoon nou, zeggen. Dat heb ik ook. Ander kritiekpuntje is nog dat, dat je de indruk kan krijgen zo van nou ja, zoeken jullie het allemaal maar lekker uit. Wij hebben er even geen tijd voor, vanuit justitie gezien dan, zou ik maar zeggen. Nou ja, goed, kijk, op zich het is het vrijwillige basis. Dus wil een van de twee partijen niet houdt top, gaat de zaak gewoon terug naar justitie. Ja. En of je het dan druk hebt of niet, dat. Uh, nee, dan moeten ze toch in de bak. Ja. Uh, in, in, ik zei het aan het begin al, in Maastricht wordt het al gedaan. Heel veel gevallen wordt mediation ingezet. Ja. Is dit iets wat ze in het rest van Nederland gaan overnemen? Nou, op zich zijn er al een aantal projecten in Nederland nu, uh, die gaan het najaar uh, van start. Uh, uh, op de verschillende pakketten om uh, bemiddeling en strafrecht uh, uh, in te zetten. Dus er komen steeds meer zaken en er steeds meer aandacht voor. Dus dat, uh, ja. u, u blijft ermee doorgaan hier. Jazeker. Ja. Dank voor het vertellen erover. Hier bij ons, mediator Manon van Dorres. werkt bij slachtoffer in beeld. Hartelijk dank. Dankjewel. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Nu de vakanties her en der aanbreken, is het seizoen voor de jongere campings echt begonnen. Op Camping Duin en Strand in Rennesse zullen op het hoogtepunt zo'n duizend tieners hun tijd doorbrengen. En dat gaat gepaard met feest, met muziek en ook met een drankje hier en daar. Dus is het voor de campinghouders zaak om een en ander in goede banen te leiden. Campingmedewerker Bas is op zoek naar een jonge kampeerder en meldt zich bij de receptie. Want daar staat iedereen in het systeem. Goedemiddag. Uh, Ik had een uh, wildplasser. Alleen uh, toen vroeg ik zijn idee, want dan schrijven we de naam op van diegene. En uh, toen had ik dus zijn naam genoteerd, want toen had ik geschreeuwd. Dus ik draaide me om. En toen draaide ik me weer om, want toen was meneer weg. Dus ik wil graag weten op welke plaatsnummer die staat. Gaat het ook niet bij je eigen tentplassen? Nee, het was nog het gekste. Hij stond gewoon tegenover het toilet gewoon. Dus. En Mattenberg, 11, 11, 6 Want je, je gaat wel even naar hem toe dan? Ja, dan ga ik even zeggen dat hij morgenochtend om 11 uur zich kan melden voor een... De... ...voor een covee kwijtje. Het is altijd maar de vraag of hij aanwezig is natuurlijk. Maar als hij gevonden wordt en hij meldt zich... ...dan krijgt hij de baas van de camping voor zich, Gerard Kobussen. Mooi luister mannen. De bewaking die, uh, heeft gisteravond geconstateerd... ...dat jullie uh, toch wel aardig wat lawaai maken. En het ergste is dat jullie ons personeel niet serieus nemen. En dan uh, begon met kanker en wilde uh, en natie en zo. Dat was andere. Ben jij campinghouder of campingouder? Nou, laat maar zeggen dat het een combinatie van twee is. De, de gasten <laughs> moeten wel uh, opgevoed worden. En wij constateren dat ze wel voeding gehad hebben. Maar op dat, uh, nee. dat is wel eens weggebleven. Dus, uh, maar goed, het is ook niet mijn taak om ze op te voeden. Maar... Ik zie wel dat er een, uh, steeds meer mensen zich bemoeien met de opvoeding. En dat komt de opvoeding in zijn algemeenheid niet helemaal te goede. Nou ja, nou, je bedoelt dat steeds meer mensen moeten zich ermee bemoeien... omdat er misschien thuis net ietsje losser mee om wordt gegaan. Ik denk het wel, ja. Dat ja. is zo. De camping is nu nog een redelijke mooie conditie. Dus ik kan jullie nu wel allerlei onzin dingen laten doen. Daar ben ik ook niet voor. Dus ik wil maar bij dit reprimande het houden. Mannen, ik wens jullie veel plezier en veel zon. Zouden jullie een mandje mee willen nemen, jongen? Super, dankjewel. Hoppa, de frikadellenbroodjes is weer in hè? Oh, dat is niet onbelangrijk op een nee, camping. uiteraard. Meestal uh, gebruiken ze het als ontbijt, dus. Uh, ja. Het centraal punt van de camping is het supermarktje van Sjaak. Oh, die gek. Sjaak. En we komen op een mooie dag. Is dit, Sjaak? Ja, dankjewel, jongen. 60 van leeftijd hè? Ja, ja, Sjaak is jarig. Dankjewel. Hoe voelt dat? Stel als gisteren. Net zo goed als gisteren. Ja, ja. Ja. En ook al heel lang hier hè? Uh, ja, zeker. Van uh, een klein. Uh, Kijk hoor, uh, 25 jaar geloof ik of zo. Dus, ja. Dus. Is een supermarkt op een camping, op een jongere camping specifiek, is dat een goede plek? Nou ja, goed. Uh, die jeugd uh, ja, goed, die, die, uh, heeft toch nog wat te spenderen. Al wordt het wel iets minder, maar. Uh... En het, is ook, uh... ja, het geld zit los in de zak. Ja, bijvoorbeeld. Als je het vergelijkt met, met, met een uh, familiecamping, een, een, een, precies familiecamping dan, dan merk je gewoon. Ja, als familiecamping heeft de jeugd al wat uh, meer te besteden dan nog als, uh, als de families. het familie Ja, Misschien ja, ja, hier geld. meer te besteden. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, dat klopt. Hallo jongens, een kratje Bavaria, dat wordt dan 15,90 euro. Alsjeblieft. En die gaat er nog af? Nou, gaat het per januari. Iets veranderen voor ja. jullie? Ja goed, de wet wordt natuurlijk, de alcoholwet gaat naar 18 natuurlijk. En, Precies, de alcohol, alcoholwet wordt uh, opgehoogd. Uh, Jongeren mogen in plaats van vanaf uh, 16 niet, ja. mogen ze pas op 18-jarige ja. leeftijd ja. kopen. 18 jaar, dat dat op zich is dat best een goede zaak. Maar, uh, ja. Welk aandeel heeft dat in uw omzet? Uh, bier. Ja, toch wel een... Uh... 20% aandeel, denk ik. Wat zou zo'n verandering in de wet dan voor jullie betekenen op een jongere camping denkt u? We moeten dan afwachten of de jeugd nog wil komen, natuurlijk, in deze getalen. Uitvind. Ja, bedankt, hè. Top. Nou, we zullen eens kijken, hè, of ze al een eindje zijn. Voor mij zijn ze goed, hoor. Goudbruin. De schrikadellenbroodjes ja. zijn klaar. Ja, heerlijk. Om de jongeren waarschijnlijk uh, de nacht door te helpen, zo'n beetje. Ja, ja, zeker. Ja. Tot ziens. Tot ziens. Morgen meer vanaf de camping daar in Zeeland. Reputatie werd gemaakt door Maarten Bleumers. Zometeen stand.nl. De stelling, de spijtbetuiging van Asscher over ons slavernijverleden is voldoende. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen gemaakt. CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg wordt mogelijk de voorzitter van de Vira-commissie. Ze is tot nu toe de enige die zich kandidaat heeft gesteld, zegt haar partij. De commissie gaat onderzoeken wat er allemaal is misgegaan met de Vira. Het OM mag de eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint... in Terneuzen toch vervolgen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Volgens het gerechtshof in Den Haag had het OM het recht op vervolging verspeeld. Omdat de gemeente Terneuzen en justitie al jaren niet ingrepen. Maar volgens de Hoge Raad staat dat vervolging niet in de weg. De toeslag voor AOW'ers met een partner die nog geen AOW krijgt... gaat geleidelijk verdwijnen voor hogere inkomens. staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Kleinsma. De partnertoeslag wordt vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen afgebouwd voor AOW'ers met een inkomen van 46.000 euro en hoger. En in Epen moet een kilometerslang hek voorkomen... dat zwijnen vanaf de, vanuit de Veluwe het dorp intrekken. De wilde zwijnen richten al jaren schade aan in het dorp. Ze worden geregeld tuinen omgevroed en zijn er honden aangevallen. Er liggen enkele wildrasters ten noorden van Epen, maar dat zijn er te weinig om de zwijnen tegen te houden. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Op Fort Zeelandia in Paramaribo werd gisteren precies 150 jaar geleden de slavernij afgeschaft. Vicepremier Lodewijk Ascher heeft bij de herdenking in Amsterdam... zijn diepe spijt en brouw geuit over dit onderdeel van ons verleden. Volgens de Surinaamse president Desi Bouterse is het tijd voor vergeving. Het waren dagen van mensonteerende zaken. Maar laten wij dat afsluiten. Laten wij... Wanneer de kolonisator gevraagd heeft om vergeving, laten wij hen ook vergeven. Gaan we ze vergeven? Meneer, ja. gaan ze vergeven. Ja. Gaan we ze vergeven? Ja. Ja, toch was de uiting van diepe spijt en teleurstelling voor velen... die al jaren wachten op formele excuses. Was de verklaring van asje daarom voldoende? Of is de teleurstelling terecht en zullen alsnog excuses moeten worden gemaakt? Ik praat erover met mevrouw Beryl Biekman. Zij is voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden... en ook nog initiatiefnemer van het Slavernijmonument. Mevrouw Biekman, goedemiddag. Goedemiddag. We, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Kort antwoord graag ja of nee, hier komen de keuzes. Ik ben hartstikke boos. Kan je zeggen, ja. Zo blijft de herinnering voor goed een open wond. Dat klopt. Dat juist Boutersen Nederland wil vergeven, is een lachetje. Ik hoor geen ja en ik hoor geen nee. <laughs> ja, omdat... Ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen. Maar u mag, u mag ik... alles zeggen. Kijkt u, dat Boutersen dat heeft gezegd, vergeven was. Hè? Ik, weet niet, ik, ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren. Want voor vergeving is, een, is eigenlijk een tweerichtingsverkeer. Iemand vraagt om vergeving. De Nederlandse staat heeft niet om vergeving gevraagd. Ja. Ze hebben niet om excuses gevraagd. Dus ik weet echt niet... Kijk, president Boutersen is voor de Surinamers in Suriname... ook een klein beetje onze president... omdat wij van de Surinaamse diaspora zijn... Maar ik weet niet of president Bouters het eerste met, zijn, met de nazaten ja. heeft afgestemd. Mm -hmm. Want hij vroeg dat daar aan, aan de menigte. Ik weet niet of hij het met het parlement heeft afgestemd. En bovendien weet ik ook niet of hij het met de CARICOM-leiders heeft afgestemd. Ja. Omdat ik juist een bericht heb ontvangen... waarbij in, uh, volgens mij in de, de summit van de Head of States of de CARICOM-landen... met name vandaag en morgen wordt gedebatteerd over een petitie dat door een aantal Caribische landen is ingediend. En ik meen te weten dat president Boutersen ook lid is van uh, de CARICOM... Nou, ja, ja. En, en namens het uh, CARICOM... Uh, daar ook een standpunt moet innemen. Mevrouw dus... dit is wel een heel lang antwoord hè, op een ja, ja nee vraag. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus uh, ik ben het... Uh, ja, het is erg uh, ja, nee, Ik snap ja. het. Nou, We komen straks nog wel even over Bouters te spreken. Want ik ben ook wel benieuwd wat u, uh, los, los even van deze hele uh, juridische termen, of die het uh, had mogen zeggen of niet, uh, daarvan vindt. Maar dat doen we straks. Eerst maar even naar de stelling. De spijtbetuiging van Asher over ons slavernijverleden is voldoende. En we roepen iedereen op om daarop te reageren. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 70-70 kost 50 cent. U mag ook Gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl... en als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, daar heb u vast een hele duidelijke mening over. De spijtbetuiging van Asjar over ons slavernijverleden... is voldoende. Eens of oneens? Uh, oneens. En waarom? Nou, kijk, ten eerste wil ik, wel aan, wil ik benadrukken... dat het belangrijk is om recht te doen aan deze kwestie van excuses... Dit uh, omdat, ja, ik denk dat we het in het perspectief moeten plaatsen... van uh, de afhandeling van het Nederlandse slavenhandel... maar misschien het Nederlandse slavernijdossier. En dat betekent dat je het in perspectief moet zien... van een aantal stappen die gezet moeten worden... om te komen tot vereffening van dat dossier... om te komen tot rechtsherstel, om te komen tot verzoening... om te komen tot ontwikkeling en om te komen tot duurzaamheid. Want, kijk, het heeft geen zin dat we een ja en nee wel of welis niet eens discussie gaan voeren. Uh, uh, dit met ook op, met het oog om polarisatie te voorkomen. Maar wat, wat u zegt is dus en, diepe spijt en brouw is niet voldoende. Daar moet het woord excuses in voorkomen. Uh, diepe spijt is niet voldoende. Excuses maakt onderdeel van het stappenplan. Een volwaardig stappenplan. Want als die excuses zijn uh, gegeven, dan, dan moeten we nog verder... Uh, als die bovendien, kijk, het is niet zo dat je excuses geeft. Het is zo dat je met elkaar die, die, die woorden van excuses afstemt. Uh, als ik even mag. Ik heb in de regeringsdelegatie gezeten in 2001. Uh, in, in Durban, waar Van Boksel ook aanwezig was. Daar waren ook vertegenwoordigers van de Tweede Kamer. Er waren vertegenwoordigers van het kabinet... en gezamenlijk is die verklaring van spijtbetuiging opgesteld. Ik weet dat het heen en weer ging naar Nederland... om goedkeuring te krijgen over die verklaring. Ik zat in de regeringsdelegatie... mede namens de nazaten en de andere NGO's. Wij werden geraadpleegd over de tekst. Wij waren het niet helemaal eens met de tekst... maar we dachten, het is de eerste stap. Ja. Net zo goed, denk ik... denk ik dat uh, het niet zo moet zijn dat... Uh, uh, Vicepremier Ascher. voor de zoveelste maal. kon benadrukken. die diepe spijt. of het was gezegd. remorse. Ik denk dat het goed is. dat wanneer er excuses wordt aangeboden. dat het in de context is. in het perspectief is. van de verwerking van het dossier. Ah. En u... daar hoort ook de Tweede Kamer bij. die. moet we raadslagen over de inhoud. van ah. die tekst. zodat wij het kunnen aanvaarden. Want u zegt eigenlijk. jaren geleden. want u spreekt over Van Boksel. die was toen minister. nou dat is al. dat is al. Een jaartje geleden. Uh, bij die conferentie waar u was. die durban kon Conferentie. Toen is dat eigenlijk al gezegd. Wat, dus eigenlijk zijn we nu zoveel jaren later... niet verder dan alleen maar die diepe spijt. Uh, dat, dat klopt. En bovendien wil ik u ook... Dus wanneer ik zeg... Uh, uh, uh, in het je zijn er een aantal... Uh, je zou kunnen zeggen zaken... die je dus uh, moet niet los in samenhang met tot elkaar moet, uh, moet bekijken. Ik zal u zeggen... Uh, 2001 was, de, was het eerste moment dat al die nazaten over de hele wereld... nazaten van de tot slaaf gemaakt over de hele wereld... de mogelijkheid hadden om over, dit, over slavenhandel, slavernij en kolonialisme te praten. Het is op die conferentie dat het eindelijk na, drie, na twee conferenties... waar de landen hadden geweigerd om dit thema op de agenda te zetten... 2001 is voor het eerst dat wij echt konden praten over de effecten van slaafhandel. Omdat het toen als een misdaad tegen de mensheid is verklaard. Al die jaren daarvoor, 139 jaar daarvoor... He, hebben onze voorouders zoveel generaties niet hierover kunnen praten. Nou. Het was verboden, ook na de afschaffing van de slavernij. Dus vanaf 2001... Vanaf tweede hebben we, omdat de hoofden van staat, inclusief Nederland, van de VN inclusief Nederland, dit thema nou. eindelijk op de agenda hebben okay. willen plaatsen. Oké, okay, dat heeft geleid tot die, tot die verklaring. U zei dat was een mooi begin en nu zoveel jaren later, dus met name gisteren had, als je daar dan andere woorden moeten gebruiken. En u zei net, het is onderdeel van een stappenplan, dus als je die excuses dan zou maken, dan moet je nog verder. Hoe ziet dat er in grote lijnen dan uit wat u betreft? Oké, okay, um, um, um, voordat ik daar antwoord op geef, wil ik één ding opmerken. Als je sprak eerst namens het kabinet. En toen hij die woorden van spijt moest betuigen... Had hij het over, deed hij dat in de ik-vorm. Uh, dus... Oei. En dat is een vervelend geluid. Als je via Wat zegt leef... u? Ja, oh, u bent er weer, gelukkig. Nee, de, de, de lijn klapte er even uit. U was even niet te, te verstaan. Oké, okay, verstaat uh, u mij nu? Ja, als je deed het op persoonlijke titel zegt, u en dus niet. Namens... Ja, want hij deed het in de ik-vorm. Dus niet in persoonlijke Ja, En mij dunkt dat uh, als je dat voor de zoveelste keer herhaalt, dat, je, dat het een vorm is van disrespect voor de nazaten... die eindelijk. Je had de, de kans kunnen grijpen aan het 50 jaar afschaffing. Je had iets kunnen zeggen. En ik wil, u, ik wil u ook zeggen: van als stel dat koning Willem. Uh, Alexander iets had mogen zeggen. Want dat vonden we ook gênant, dat hij daar was... en dat hij geen krant heeft mogen leggen. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar hij moet het verschrikkelijk hebben gevonden. Allemaal... Maar stel je voor dat hij iets zou moeten zeggen... weet ik zeker dat hij met, het, met die woorden van spijtbetuiging... iets strategischer was omgegaan. Omdat wij hadden gehoopt dat, de, dat de, het Nederlands kabinet namens de staat... de kans zou grijpen om woorden van die strekking te, te, te, te bezigen. Ja, ja, maar ja. met dien verstande dat wij dan ook de gelegenheid zouden krijgen... om wanneer excuses zou worden aangeboden... dat we rekens dat we betrokken zouden worden bij de woorden. Mevrouw Biekman, even, even voor de goede orde. Want we hebben niet heel veel... We kun, ik, volgens mij kan ik een dag met u praten over dit onderwerp... maar wij zitten gewoon een beetje aan de tijd. Dus ik wil u toch vragen om even dan nu antwoord te geven op die vraag. U, en dan een beetje, misschien iets korter door de bocht. Ja, uh, nee, ik gaat, nee, het, nee, goed, u bent, u bent bevlogen, dat hoor ik. En dat is, dat is alleen maar goed, dat willen we graag. Uh, het ging over dat stappenplan. Want stel dat nou die excuses worden gemaakt door Nederland... dan moet er nog meer gebeuren, zegt u. Kijk, uh, ik heb het over een stappenplan. Dan ga je in het dossier kijken, dan kijk je wat er aan de hand is. Uh, we hebben bijvoorbeeld een thema in het kader van racismebestrijding. Want dat was die Durban 1, waar, waar de misdaden tegen de mensheid zijn, is verklaard. Ga je kijken wat zit in het dossier, wat, wat zijn de effecten. Want slavenhandel, slavernij heeft kunnen plaatsvinden door dat, vanwege racistische ideologie. Oh. ja. Ja. Dus dan ga je daarna kijken. Wat, wat, welke effecten zien we vandaar Nou, kijk, wij hebben gezegd... je moet proberen te kijken naar die fysieke vormen van racisme. Je moet kijken naar institutionele discriminatie. Hoe is het met de achterstelling van mensen van Afrikaanse afkomst... Ja. Hoe zit het met de bestrijding daarvan? Ja. Je nou, en, kijkt ook naar het Nationaal Actieplan. En en dan hoorn, ga je verder. En, dan hoorn, ga je en, en horen er in dat stappenplan ook uiteindelijk dan... Uh, een soort van uh, ja, herstelbetalingen, hoe, hoe moet ik dat zien? Dan ga je kijken naar de kwestie van reparations. Ik zeg bewust geen herstelbetaling, omdat mensen dan gelijk de neiging hebben om te denken aan geld. Je gaat kijken naar reparations. Nou, wat is daarvoor nodig? Daarvoor is nodig dat je een aantal deskundigen om de tafel hebt. die gaan kijken naar de effecten van die, slaven, van die slavernij, slaven en slavernij. Want ik, ook al zou je Nederland aan de hoogste bieder op de markt verkopen. het geld zou nog niet voldoende zijn om het leed te betalen. Wat is aangericht. Ja. Dus wat ga je? Je gaat met de Nationale Commissie, wat mij betreft een parlementaire commissie. plus de nazaten van de tot slaafgemaakte. Er zijn heel veel aspecten. Bijvoorbeeld, als je iets wilt doen met het geschiedenisonderwijs, bijvoorbeeld. waar, waar nog steeds het slavenhandel en slavernijverleden. niet goed in de boeken staat, staat geschreven. Het, de lerarenopleidingen, bijvoorbeeld, als je kijkt naar het geschiedenisonderwijs. het curriculum is nog steeds niet in de orde. Uh, uh, uh, voor wat, uh, in, uh, op orde voor wat dus, betreft Dus ook op de, slaven, slaven, op de scholen moet er wat aangedaan worden? ik lees dus de, een, En daar ja, is geld voor nodig. Ja. En het, als ik nog even één ding mag zeggen, meneer, wat, wat nog erger is, is dat de, het instituut wat je nodig hebt om een handje te helpen, om al deze dingen op orde te krijgen, namelijk het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en er, en even schaf je af. Ja. Geef je geen geld meer. Ja. Hoe moet het verder dan met... Wat je wel wil, is wel die versnippering... dat het weer overal en nergens... Uh, uh, uh, uh, onderzoek en studie kan plaatsvinden. Wij hebben juist gezet... zet dit thema... breng het onder ja. in een nationaal instituut... <lacht> okay. Ik lees u nog één reactie voor van onze site. En ik wil graag dat u daar even op reageert. Uh, ja. Iemand zegt hier, uh, gaan we ook excuses maken voor de heksenvervolging. Dat heeft Europa tussen 1450 en 1750 in zijn greep gehad. En zeker tienduizenden slachtoffers gekost. Krijgen nabestaanden van vermeende heksen een herstelbetaling. Dat is natuurlijk een beetje met een, een knipoog. Maar zo wordt het dus door sommige mensen ook in Nederland gedacht. Ja, Moeten dat we, begrijpen wij wel. Maar ik zal u vertellen. Ik, mijn vertrekpunt is, is uh, de VN-Durban Declaration. Waar slavenhandel, slavernij, de transatlantische... Slavenhandel, slavernij en kolonialisme door Nederland. Ja, als een misdaad tegen de mensheid is gevoeld. Ik ken het hele heksenverhaal als vertrekpunt van het de brein hmm. voor de slavenhandel, maar ik weet niet, uh, ik, ik, ik, ik ga daar niet over. Dan maar... moeten de mensen die dat willen, moeten zelf erachter halen. En u vindt ook dat de huidige generatie mag er niet daar zijn handen van aftrekken. Ik vind dat de huidige generatie, dat ons de nazaten nakomelingen verantwoordelijk zijn om nog, uh, hoe heet het, eer en herstel te, te, te, te doen realiseren. En ik denk dat de nazaten, vooral de profiteurs, want die leven nog, althans de nazaten van de profiteurs. En dan noem ik de, de, de, de kooplieden, de toeleveringsbedrijven, uh, het Koningshuis uh, uh, en, en, en de Nederlandse staat. Ik denk dat. Zij ook de verantwoordelijkheid hebben om samen met ons te kijken... in hoeverre wij kunnen, samen kunnen werken... aan de verwerking van het slavernijdossier. Dus met andere woorden, ik, wij verwijten niemand... maar wij zeggen, jullie hebben er ook van geprofiteerd. Jullie hebben de wet en regelgeving mogelijk gemaakt. De effecten zijn nog steeds, want er is nog steeds racisme. De gouden koets rijdt nog steeds met racistische kenmerken. Zwarte Piet is er nog steeds. Het is van, het staan vanuit een racistische brein. Ja, ja. Nou, dat is er nog Duidelijk. steeds. Je kan geen spijt betuigen... En die dingen handhaven. Duidelijk. Uh, luister met ons mee, mevrouw Biekman. We gaan naar onze luisteraars. En ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Barryl Biekman, zij is voorzitter van het landelijk platform Slavenijverleden. Spijtbetuiging van Asscher over ons slavernijverleden is voldoende. Dat is de stelling. U mag zeggen dus of u het daarmee eens bent of mee oneens. Uh, bijna 900 mensen hebben dat intussen gedaan op de site. 87% is het eens met de stelling. 13% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Pieters. Eh... Uh, mijn mening is als volgt, er is door de heer Asscher als woordvoerder van de regering duidelijk aangegeven dat ons slavernijverleden een grote smet is op ons Nederlandse blazoen en daarvoor diepe spijt en bedrouw betuigt. Dat is weer in feite veel zwaarder dan alleen excuses aanbieden, excuseren of excuus aanbieden staat gelijk aan zich voor ons of sorry zeggen. Dat dekt niet wat er gebeurd is, nee. de andere woorden wel. U vindt het kortom voldoende. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Roland, hallo. Uh, ja, uh, Asher heeft voor zichzelf gesproken. Hij vindt, ik, hij niet de Nederlandse staat, die zich verexcuseert voor de slavenhandel, maar Asher excuseert zich voor de slavenhandel. En ik vind dat de gevolgen van de slavenhandel, die is nog steeds merkbaar voor alle nazaten in Suriname. Er is een deel die leeft in de bossen, en ik hoorde net dat Boutussen ze ook zegt van uh, vergeving. Nou, Boutussen heeft ook in Mojwana uh, flink wat van die nazaten neergemaaid. Dus ik zou zeggen van die mensen: die, uh, uh, dit is niet voldoende. Want het is Asher die excuses aanvraagt. En het is niet de Nederlandse staat. En ik vind dat de nazaten die nog steeds lijden in Suriname. die horen een vergoeding te krijgen. Punt. Dank u wel, Stampert Goedemiddag. Goedemiddag, Henk van Haande, Amsterdam. Ik ben het eens met de stelling. Uh, Asscher is de vicepremier die namens de Nederlandse regering heeft gesproken gisteren. Het verschil tussen uh, spijt en excuses... Ik vind dat excuses uh, die kun je alleen maken voor iets dat je zelf hebt gedaan... Dus deze formulering, die spijtuitdrukking, uh, die uh, is toereikend voor iets wat eeuwen geleden door landgenoten van ons is gedaan. Niet eens door mijn voorouders, maar door mensen die in hetzelfde land woonden. Het verschil uh, zit in uh, de mogelijkheid van juridische claims en daarvan zeg ik, Suriname heeft een enorme bruidschat meegekregen veertig jaar geleden toen ze onafhankelijk werden. De Antillen horen nog bij ons, maar uh, die krijgen dat jaarlijks in porties, zeg maar, want dat is een schip van bijleg en dat passen we toch ook maar weer iedere keer. De Surinamers en de Antillianen die hierheen gekomen zijn, hebben ons ook een vermogen gekost. Dus ik denk dat we ons best behoorlijk gedaan hebben. U vindt het, het genoeg ik vind, zo? Ik, ja, ik vind dat... Nou, of het helemaal genoeg is, weet ik niet. Maar uh, ik denk in ieder geval... dat de Surinamers en Antillianen die hier wonen... Uh, dat een deel daarvan, een minderheid daarvan... Uh, probeert het leed van hun voorouders... Uh, te verzilveren als een levensverzekering. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Met Godzins, Zeg het, het maar... Goed? Ja, zeg het maar... Nou, ik heb geen spijt en geen excuus. Want Nederland uh, bestond toen helemaal niet. Want waar waren de Staten van Holland. En Amsterdam, de kooplieden van Amsterdam... die hebben wel prachtige grachtenhuizen van gebouwd. En een prachtig gemeentehuis. Mm -hmm. Wat nu een paleis uh, op de Dam is. Ja. Maar het was vroeger het gemeentehuis. Hebben ze ook al gebouwd. En ik ben van Friese Scandinavische afkomst... De Vriezen hadden niks met Holland. De Brabonders hadden niks met Holland. De Limburgers hadden niks met Holland. Dus, dus u voelt zich niet aangesproken. En de Achterhoek uh, had ook niks met Holland. Het waren de Hollandse kooplieden. Dus de kooplieden uit Amsterdam. Ja, ja, ja. En daar moeten ze... En moet ik ook spijt hebben van de kruistochten? Moet ik spijt nou, ja, ja, ja. van de heksenjacht? Punt is duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw de Van der Poel. Dan mevrouw Van der Poel. Nou, uh, ik kom uit Suriname, alhoewel mijn vader en moeder Hollanders zijn. Mijn vader heeft daar heel hard gewerkt. Ik wou even beginnen bij het begin wat steeds vergeten wordt. Namelijk dat Afrikanen de Afrikanen uitgeleverd hebben aan de boten. En die boten hebben ze natuurlijk naar Suriname en Joos mag weten waarheen gebracht. Ja. Als slaven. Het slaven waren koophandel. Dus die zullen ze heus op die schepen werd het voor de bemanning was het ook niet altijd even lekker en hadden ze ook niet altijd voldoende te eten. Dus dat zal voor die mensen ook geweest zijn. Ja, maar u gaat een beetje de kant op dat, alsof de slavernij gewoon een grootste zaak van de wereld is. En dat is volgens mij toch nee, ook niet helemaal dat juist. Dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Helemaal niet. Slaven wil ik het, dat ben ik helemaal niet mee eens. Maar goed, in ieder geval, die zijn dus gebracht naar Suriname of naar ergens. Maar nu hebben we het over Suriname. En er waren dus, daar is nooit verteld dat er hele kleine plantages waren... met misschien maar vijf of zes mensen en dan vier of vijf slaven. Meer konden ze ook niet betalen. En dat werd dus, die mensen werden echt niet afgerost en dergelijke... want dan hadden ze ook geen werklui meer. Ja. Dat was al familie. Ja, maar... en, en, dat, en wat die andere meneer er straks vertelde... Uh, er is naar Suriname heel, heel, heel veel geld gebracht door Nederland. Er zijn allerlei mogelijkheden ja. gemaakt... En nog wat meer. Ik, ik voel hem wel een beetje aankomen, want u zegt eigenlijk... die spijtbetuiging van Assel is wel voldoende gisteren. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Roelofs. Er zijn een heleboel argumenten gegeven voor het eens zijn met stelling. Wat ik nog wel wil zeggen is dat uh, de, de slavernij... niet uit ons geheugen moet worden weggepoetst. Want hij is er wel geweest. En ik betwijfel... Of wat je ook zegt, het ooit goed komt als ik luister naar uw vrouwelijke gast. Want die maakt er steeds een nog grotere toestand van. dan je zelf zou kunnen verzinnen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. U bent de laatste. Hallo, hallo? Altijd lastig telefoneren met de radio. Uh, eens even zien, dat is de voorlaatste, hè, jongens. Nummer 11. Oké, okay, okay. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, hallo, met uh, Rick. Rik. Dag. Zeg, ik ben zelf gebogen, geboren en getogen Surinamer. En ik heb eigenlijk, mevrouw Biekman, heb ik eigenlijk niks horen zeggen waar ik wat mee kan. Um, Van Boksel heeft excuses aangeboden. Um, uh, uh, Asje heeft excuses aangeboden. Uh, dan had uh, de premier het moeten doen. Dan had de koning wat moeten zeggen. Dan split dit, dan dat. Ik zou het veel liever zien dat ze zich uh, met het verschrikkelijke verleden bezighoudt met dat het in de geschiedboeken vastgelegd wordt. En dat de subsidies die zijn vervallen, dat die weer in uh, zeg maar worden hersteld. Mm -hmm. Dat vind ik veel belangrijker. En uh, om een puntje te maken, ze um, in, naar mijn inzien. Um, ...gaat ze in op woorden, op, uh, op, op, op, op, het, op het aanduiden van bepaalde zaken. Ze mm, dus heeft ja. het over de koets, daar staat een stukje op over de slavernij. Je kunt het ook anders bekijken. Op de koets staat een stukje over de slavernij, wat nogmaals verschrikkelijk is geweest. Maar als Nederland echt het wou verbloemen en niet meer over wat praten... dan zou ik zeggen, als ja. het van de koets, dan heb je ook een ander beeld. Mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben zelf uh, 48. 48, oké. Okay. Uh, ja, nee, uh, ik ben nog maar negenen naar Nederland gekomen. Dus okay. ik, ik weet er niet zoveel van, af, dat geef ik eerlijk toe. Nee, nee, oké. Okay. Maar... Nee, het gaat ook even om de generaties een beetje te schetsen misschien. dat, dat, ja, dat Nou ja, dat, jij hebt, behoort dat de generatie het zegt van... maar eens een keer de streep uh, eronder zetten. Ja, Dankjewel. Goedemorgen is mooi geweest. Dankjewel. Nou, Dank je wel dat je gebeld hebt. We gaan snel terug naar Beryl Biekman... voorzitter dus van het landelijk platform Slavernijverleden. Mevrouw Biekman, ik zeg erbij, we hebben ruim twee minuten... dus ik moet echt kort antwoorden nu. En dan gaan we op een ander moment nog een keer doorpraten. Dat beloof ik u echt. In het algemeen, wat, wat vindt u van de reacties? Um, ik, ik, als ik het moet kwalificeren... de reacties zijn afkomstig van mensen... die zich niet hebben verdiept in het aandeel van Nederland in de transatlantische slavenhandel. En slaven maar wat vindt u bijvoorbeeld van zo'n reactie van een jongen... Die, die net op het eind belt, zelf een Surinaamse jongen... en die zegt, ja, we moeten toch eens een keer een streep eronder zetten. Nee, hij heeft het gaat over, ik ben in Suriname geboren. Er zijn meer mensen in Suriname geboren. Maar een streep eronder, nou, wat, het is, op, is opgevallen de, over dat verhaal... over die gouden koets. Stelt u zich voor dat, dat je zou rijden met de gouden koets... met de hakenkruis erop. Kunt u zich voorstellen... In, in, in Duitsland is het verboden. Kunt u zich voorstellen hoe naakte mannen die nog steeds goederen, producten aanbieden aan geklede vrouwen, ja? hoe ze vernederd op de koets elke, elk jaar in september hmm. rondrijden? Je zou toch geen hakenkruis daarop willen? Nou, ja, nou dat hoort toch in een museum of in een, in een archief waar je het heel ver. Moet opzoeken oh. voordat je het vindt. Het tweede wat ik wil zeggen is... men heeft het constant over de, a, het aandeel van Afrikanen... In, in het kader van de slavenhandel... Maar hebben we het wanneer we het hebben over 4 mei, over het 60 van het Joods verraad wat uit Nederland kwam? Daar hebben we het toch nooit over. Met betrekking tot spijtbetuiging als laatste. Ja, volgens mij ik... wordt het laatste trouwens wel, hoor. Ik bedoel, we weten allemaal dat we zogenaamd heel heldhaftig waren in de oorlog, maar dat dat lang in de praktijk niet het geval was. Dat, dat is toch wel algemeen. Maar er is genoeg doen ingegaan naar de, ja. naar de Joodse gemeenschap. Ja. Ander wat ik wil heel zeggen kort nog is: even, heel kort. de Raad van Kerken. De Raad van Kerken heeft excuses aangeboden. Het CAU in de Tweede Kamer vindt van het voor worden. Dus die gaan in ieder geval proberen om iets te doen. En spijtbetuiging, ik zal u zeggen, als ik iets heb gedaan, bijvoorbeeld de aanrijding heb gemaakt, en ik stap uit de auto, kan ik niet wegrijden, zonder formulier te in te vullen, om met name die effecten daarvan met elkaar ja. uh, te bespreken. Mevrouw Biekman, we zitten aan de tijd. We, we, de discussie gaat voort. U bent het in ieder geval niet mee eens... en u blijft die strijd voeren, dat is duidelijk. Dank dat u meedeed in stand.nl. U kunt blijven reageren op onze site www.stand.nl op de stelling. Zometeen Radio Tour de France, Dione de Graaf. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer...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 Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan.